...hoogtepunt in het seizoen. De dames zijn daar al bezig aan de 500 meter. Sebastian Timmerman kijkt ernaar. Sebas, heb jij al van die vrouwen gezien voor wie dit heel erg belangrijk is? Uh, nou ja, Nauta wellicht, want het is toch uh, buurt uh, op een uh, Europees kampioenschap allround. Yvonne Nauta, maar ja, zij gaat ook naar de Spelen, dus het is ook voor haar een aanloop naar. 40 79 reeds op de 500 meter, dat is uiteraard haar minste afstand. Uh, net geen persoonlijk record voor uh, de Vriesin, die rijdt voor de ploeg van Marianne Timmer, de Liga Ploeg. En ze staat daar voorlopig mee op de tweede plaats. Net achter, jawel, daar is ze, Claudia Perstijn, die aan haar twintigste Europese kampioenschap Allround is begonnen. Ze nam het op tegen de zeventien jaar jonge Tsjechische Zdrahalova... die uh, moest nog geboren worden toen Perstijn er in 1992 al bij was... voor haar eerste Europese kampioenschap. En je kunt er uh, uber-oma noemen of niet, zoals Irene Wüst deed... eerder deze week op de persconferentie. Maar voorlopig staat uh, Perstijn met 40-40 wel gewoon boven... En dat niet alleen. Dat is voor haar op de 500 meter ook gewoon een hele goede tijd. Terwijl ik nu ook naar een goede tijd kijk. Bijvoorbeeld voor de Belgische Jelena Peters. Want die rijdt 4082. Staat ermee voorlopig op de vierde plaats. Maar dat is wel een dik persoonlijk record voor de 28-jarige Belgische. En daarmee ook gelijk een Belgisch record op de 500 meter bij de vrouwen. Voor de Jelena Peters met 4082. Dus zij staat daarmee op de vierde plaats. Als we op deze 500 meter inmiddels zes ritten hebben gehad. Perstijn is dus boven. Aan. Nauta op de tweede plaats. Moet straks op de drie kilometer. Later vandaag al twee seconden en 34 honderdste goed maken op de Duitse. En de Noorse, jonge Noorse, sophie Caroline Haugen staat op de derde plaats. Als we de tweede Nederlandse in de baan krijgen nu in de zevende rit. En dat is Diane Valkenburg. Het verhaal is bekend. Aan het begin van het seizoen helemaal niet goed. Daarna bij het Olympisch kwalificatie toernooi wel weer iets beter. Dan eind oktober, begin november. Maar het was allemaal niet goed genoeg om de Olympische Spelen van Sochi te behalen, te bereiken. Maar ze mag wel meedoen aan dit EK Allround. Haar vijfde Europese kampioenschap. En Valkenburg is begonnen, maar niet goed begonnen, want ze maakt een misser na de start. Valt als het ware een beetje voorover. Blijft wel op de been tegen de Poolse. Katarzyna bagleda Kourous, Een outsider voor het podium, want de Poolse is in een prima vorm. Was ze vooral in Berlijn bij de Wereldbeker. Opent in 11.04. bagleda Kourous Snelste opening tot nu toe. Valkenburg 30 Na nou dus die missen direct na de start voor de Zuid-Hollandse. Die vorig seizoen derde wet op dit Europees kampioenschap Allround. Het is trouwens het 39e EK Allround. Waar iedereen wist natuurlijk dat de topfavoriete is. Zij rijdt dadelijk in de laatste rit tegen Skokova. Nu kijk ik naar Valkenburg. Die wel terugkomt tegen Bagleda Kourous. Maar de rit gaat verliezen. En Bagleda Kourous rijdt als eerste binnen de 40 seconden. Met 39-59. Laat ze zien dat ze nog steeds in de prima vorm is. 39-79. Daarmee is Diana Valkenburg ook sneller dan Per was. Betekent dat Bagleda Kourous bovenaan staat. Na 7 van de 14 ritten. We zijn dus halverwege de 500 meter. Valkenburg op de tweede plaats. En Perstijn na deze rit dus gezakt naar plek nummer 3. Deze hele middag en ook nog het begin van de avond. Want zo lang duurt dag 1 van de EK Allround. Is Jochem Uithaag hier in de studio. Door Europees kampioen Allround van 2002 en 2005. Jochem toen jij erbij kwam. Toen deed Claudia Pestuin al voor de achtste of negende keer mee. Ja dat heb om ik zo gehaald. Aan, om maar even aan te geven hoe ongelooflijk vaak zij er al bij was. Ja. Wat voor toernooi is dit voor jou? Want wij uh, uh, op een andere manier dan de schaatsers verheugen ons ook op de Olympische Spelen. Uh, dit is dan... B-garnituur, C-garnituur? Nou, ik ik zal heel eerlijk zeggen dat ik, dat ik merkte in de aanloop naar dit weekend... dat eigenlijk de berichtgeving is er wel, maar eigenlijk ook nauwelijks. Dus het leefde bij mij helemaal niet. Ik heb vanmorgen zelf nog even een stukje op de fiets gezeten... en dacht ik, oh ja, we hebben vanmiddag Europese kampioen. Gemaakt. Ik heb gewoon zoveel uh, spanning gevoeld met het kwalificatietoernooi... dat voor mij even dit, dit inderdaad echt een tussenstation is. Maar nu het begonnen is, is het dan anders? Uh, ik heb eens te nadenken, als je gaat kijken bij de heren... Uh, zijn Sven Kramer en uh, Skoperev is er niet... en nee. Dennis Juskov heeft Juskov, zich afgemeld. Ja. Dus dat zijn drie echt jongens die normaal gesproken op podium kunnen rijden. Dus daar vind ik de spanning iets minder worden. Maar bij de dames zijn, uh, zijn ze er gewoon allemaal. Dus dat wordt het gewoon hartstikke mooi toernooi. En iedereen wil, uh, wil je hard rijden en gewoon winnen. Want het is weer een Europese titel die, ja. die je kan pakken. En je zegt de spanning bij de mannen wordt wat minder... maar misschien ja. is het meer zo dat de spanning groter wordt... maar dat de waarde van de prijs kleiner wordt. Want misschien dat het juist spannender is omdat Sven Kramer er niet bij is. Dat, dat zou heel goed kunnen. Waarbij ik wel vermoed dat als je toch gaat kijken naar de Nederlandse heren... dat we die wel uh, hoog in het eindklassement zullen zien uh, gaan eindigen. Ja. Uh, bij de vrouwen is iedereen Wust de topfavoriete. Nou was dat een jaar of twee geleden eigenlijk nog helemaal niet het geval... als Martina Sablikova ook meedeed. Hè? Wat is daar nou veranderd? Is Wust zoveel beter geworden? Of is Sablikova een beetje minder geworden? Ik denk dat het allebei is. Waarbij iedereen meer progressie heeft gemaakt en dat Sablikova achteruit is gehold. Uh, maar iedereen heeft voor elkaar gekregen om met name die drie kilometer nog strakker te rijden. En daar verliest ze al niet eens meer op Sablikova. Daar winst ze zelfs regelmatig op. En de vijf kilometer kan ze nu gewoon beheersen. Dat hebben we op de kwalificatie gezien. Ze rijdt onder de zeven minuten. Dus daar heeft ze een aantal jaar geleden in Colobo... Uh, yeah. had natuurlijk de dramatische beelden dat ze huilend tweede werd. Um, maar dat overkomt haar niet meer. Dus ik vind iedereen gewoon overal een veel betere schaatsrijdster geworden. Dan ben je allround. En dan denk ik dat zij hier normaal gesproken gewoon kampioenen kan gaan worden. Ja, en als je het moet toespitsen dus op één dingetje, dan zit de sleutel hem in de vijf kilometer. Ja, absoluut. Waar ze dus toen inderdaad, jij noemde Colabo, was het 13 seconden of 14 seconden verloor. Ja, nou, en daarmee ze, de titel ook verloor. Als ze nu een mindere dag heeft, dan verliest ze waarschijnlijk vier, vijf seconden. Maximaal op een hele goede Zablikova. Dus nee, daar, daar maak ik mij niet zoveel zorgen over. Uh, wat betreft de andere Nederlandse vrouwen. Marije Joling, Diane Valkenburg en Yvonne Nauta. Voor... Uh, na, voor Valkenburg en Joling... zal dit heel belangrijk zijn, denk ik. Hè? Want die hebben alleen dit. Die hebben alleen dit. Die hebben geen uh, Olympische Spelen gehaald. Uh, dit misschien met een schuin oog kijkend naar de wk round De seizoensafsluiting van dit jaar. Uh, Welke in Heerenveen plaatsvindt. Dat ze dat natuurlijk heel graag zouden willen rijden. Uh, maar Zij moet het hier doen. Maar ik, ik weet ook wel dat op het moment dat je geen goed kwalificatietoernooi hebt gereden. Met name voor Diane dat de... Ja, de drijven toch redelijk zuur zijn. Dus dat, het, dat je er echt wel overheen moet zetten... om hier uh, iets goeds van te gaan, gaan bakken, zeg maar. Ja, maar, nou, je hebt er gezien zojuist op de 500 meter. Wat zegt die 40-97 jou van Yvonne Nauta? Volgens mij moet ik het goed zeggen. Als ik, is het 40-97? Ik dacht dat, ik negen, dat ze 39-er reed. Ze reed 39-79. Nee, ja, hadden... sorry, dat was Diane Valkenburg, ja. ja. Ik had het over Nauta. Maar laten, oh, we, eerst Valkenburg, laten we eerst Valkenburg doen. Uh, Terecht. Die 39 van ja. Diane. Ik, ik vind het zich een prima tijd. Alleen je zag... Um, uh, ze, ze opende en ze, ze viel bij de eerste paar passen een beetje voorover. Daar laat ze gewoon een paar tienden liggen. Dus ik denk dat ze daar heel erg de smoor over in heeft. Um, dat is in zo'n roundtoon. Als je twee, twee tienden verliest, die nemen je het hele toernooi met je mee. En als je uh, die kleine winst moet hebben, ja, dan kan het nadelig uitpakken. Kijken we naar um, Yvonne Nauta. Die rijdt um, vlak boven de persoonlijk record. Het persoonlijk record reed ze in januari 2013 in Insel. Dat zijn wel redelijk vergelijkbare banen. Ik denk dat ze, dat, dat ze een prima 500 meter rijdt voor haar debuut hier op een Europees kampioenschap. Dus uh, ze zal vooral uitkijken naar de drie en de vijf kilometer morgen. En wat zit er dan in het vat voor deze dames? Want uh, uh, Bechstein zal weer meedoen op een podium. Sablikova als ze er Buust, zin in heeft. Ja, top 6. En Wüst. En die andere Nederlandse gaan allemaal voor de top zes? Uh, ik denk dat die, uh, ja, dat, dat, dat moet kunnen. Ik ben heel nieuwsgierig of we nog... Andere uh, rijders verwachten die goed uh, vooraan kunnen maar rijden. Want bijvoorbeeld de Belgische Jelena Peters. Die rijdt hier een persoonlijk record. En dat vind ik, ben ik wel nieuwsgierig of die uh, nu toch ook uh, weer een stapje kan gaan maken. Sebas, wat denk jij? Hebben we de favorieten zo'n beetje benoemd of vergeten we belangrijke namen? Nou, ik wilde nog wel een outsider voor het podium aan toevoegen... na de 500 meter die ik Olga Graaf net heb zien rijden. Dat is een Rusin 40.05, terwijl Sablikova nu in de baan staat. Maar de startprocedure wordt afgebroken... wegens een valse start voor de binnenbaan. En dat is Tatjana Michailova. Olga Graaf dus, de Rusin, rijdt 40.05. Dat is voor haar een persoonlijk record. En aangezien zij ook erg goed is op de langere afstanden... drie en vooral ook de 5 kilometer... kan dat wel een, een dame gaan zijn die meedoet om de podiumplaatsen wellicht. het ja, is voor de Rusin. Natuurlijk ook zaak om nu zo'n beetje in vorm te komen... zo vlak voor de Olympische Spelen in hun Sochi. En je ziet toch het niveau bij de Russen wel omhoog gaan. Jammer inderdaad dat Juskov er niet bij is bij de mannen... dat hij zich ziek heeft afgemeld. Nu de dus Sablikova in de baan. Voor de elfde keer mee doet ze mee aan een Europees kampioenschap. En die tweede start is gelukkig goed... want anders zou het gelijk al voorbij, staan, voorbij zijn. Vier keer werd ze Europees kampioenen. 2007, 2010, 2011 en 2012. Vorig seizoen slechts vierde. Maar toen had ze ook wel last. Weer van haar lichaam blessures. Nu opent ze in 11.52. Daarmee is ze iets langzamer dan Tatjana Michailova. Ook een vaste waarde de laatste jaren wel op Europese kampioenschappen. Maar een dame die meestal niet de laatste afstand bereikt. De 5 kilometer. Dus dat zegt wel genoeg ook over haar kwaliteiten. Die top 8 zitten meestal niet in. Sablikova heeft ook moeite om naast de witrus in te komen. Dat lukt dan haar uiteindelijk wel. Maar dit gaat geen toptijd worden. De 39.59 komt ze bij lange na niet in de buurt. Dus het wordt 40-89 voor Martina Sablikova. En dat betekent dat ze bijvoorbeeld ook dit seizoen in een trainingswedstrijd in Insel... Ook al sneller was dan deze tijd. Dus dat zegt wel genoeg. Hier laat Sablikova tijd liggen. En dit is voor de Tsjechische allesbehalve een goede start van het Europees kampioenschap allround. Zij staat al behoorlijk achter. Ook Bagleda Kourous en Dimitrieva, de Russin. Die de snelste tijd van de Poolse heeft evenaard. 39-59 ook voor haar. Daar heeft Sablikova. Bijvoorbeeld al 7,8 seconden achterstand op straks op de 3 kilometer. Dus een uh, slecht begin voor Sablikova. Hoe gaat Marije Joling beginnen? We gaan het zien in uh, de, komende, uh, de komende minuut. Dikke minuut nog zo'n beetje. Dan moet ze wel binnen zijn, want ze staan achter de startstreep. En de dames uit de 1e rit worden op dit moment naar de startstreep toegeroepen door de starter. Dat is Honor John Manje Eliassen. En Joling dus inderdaad een van de vrouwen... die de Olympische Spelen niet wist te bereiken... bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Maar ze op de drie kilometer haar beste afstandsklassering had... de vijfde plaats. En dus wel hier dit EK mag rijden. En dat is dan alles wat zij mag doen dit seizoen. En wellicht dus dat WK Allround. Kleine beweging dacht ik te zien bij de start van Joling. Die rijdt tegen Chikova, De nummer drie van het WK Allround van vorig seizoen. Hier in Hamer. En Chikova opent ook goed in 10.98 tegenover Joling, 11-27. En Joling die komt de kruising opgereden... met maar een hele lichte voorsprong op Shikova. Dan zie je het verschil. Shikova, goede dame ook... op de 1500 meter. Die gaat zeker ook meedoen voor de podiumplaats op de Spelen. Op die afstand gaat Marij Joling hier dik klop geven... op de 500 meter, de openingsafstand van dit EK Allround. Zit er ook de snelste tijd in, 39-59? Ja, dat gaat ze verbeteren. En ruim ook 39-40 voor Jekaterina Shikova. Dus ook deze Russin is in... Prima voor hem, want met 39-14 zit ze ook binnen een seconde van haar persoonlijke record dat ze reed dit jaar in Calgary. Marije Joling 40-09 voor haar, en daar blij, daarmee blijft Marije Joling 900ste van een seconde verwijderd van haar persoonlijke record. Dus op zich is dat nog helemaal niet zo'n heel erg slecht begin voor Marije Joling, die dadelijk op de drie kilometer later vanmiddag ook nog een hoop tijd moet zien goed te maken. Joling dus best aardig begonnen, maar vooral Sikova viel dus op in de voor. De rit. En dat verschil viel dus ook vooral op Shikova bovenaan. Nu met 39-14. Bakleda en Dimitrieva gedeeld tweede. En Valkenburg daardoor nu gezakt naar de vierde plaats. Drie ritten nog te gaan. Nu Carolina Erbanova in de baan. De andere Tsjechische, normaal gesproken uh, geen dame die een uh, gevaar is voor het podium. Zij heeft de kortste afstanden altijd als haar specialiteit. Meestal vaak winst ze op een EK round ook de 500 meter. De laatste vier keer gebeurde dat namelijk dat Erbanova het snelste was op de openingsafstand. Eens kijken of ze dat vandaag kan herhalen tegen Caitlin McGregor. 19 jaar uit Zwitserland, dat is een groot talent voor de toekomst. 10 64, daar is al de snelste opening in ieder geval voor Erbanova. En die gaat Denk ik, ondanks de buitenbocht gewoon voor de Zwitserse langskruis. En dat doet ze inderdaad. Caitlin McGregor die vorig seizoen opviel ook bij het WK Junioren. Waar ze met de beste mee wisten te strijden. Maar komt hier op deze 500 meter in ieder geval tekort ten opzichte van Erbanova. Maar dat is ook geen verrassing door de laatste bocht heen. Erbanova bij de armen weer los. 39-14 is dus de te kloppertijd. En die gaat er... Oh, met een valpartij gaat hij eraan. Ja, ze komt vallend over de streep. Ja, dat is ook een manier om te finissen. En dan komt ze toch nog tot 38-78. Maar blijft ze wel Even ja, het was een flinke klapper die Erbanova daar maakte. Ze grijpt ook even naar de heup. De kap gaat nu af. Nu grijpt ze naar de knie. De rechterknie, Maar ze gaat nu wel weer in ieder geval proberen om op te staan. Maar dat was een flinke klap die Carolina Erbanova daar even maakte. Desondanks 38-78. En dat is voor de eerste keer dat er... Uh, even kijken. Nee, dat is niet voor uh, geen kampioenschapsrecord. Excuus. Ik dacht even dat dat uh, nog een 39 was. Maar Erbanova had dat kampioenschapsrecord al op haar naam. Staan met 38-72 vorig jaar in Herenveen. Nu dus met die val 38-78. En ze krijgt het applaus in hamer, want ze staat inmiddels weer. Is de inrij- en uitrijbaan ingereden. De armen op de knieën nog altijd met de Novak, de coach er eventjes bij. Ondanks die klapper, dus wel de snelste tijd op haar naam 38-78 voor Erbanova. McGregor kwam tot 40-43. In het matig gevulde Viking Shipet. Ook daaraan kun je wel zien dat dit uh, toernooi een uh, toernooi is in de aanloop. Naar kunnen zo'n 10.000 mensen in. Er zijn op dit moment zo'n 3.000 mensen... denk ik binnen 3.000, 3.500 mensen... die uh, zitten te kijken naar de openingsafstand voor het EK o Maar ik heb het idee dat de 500 meter even wordt opgeschort... voor de laatste twee ritten. De tronen moet nog rijden tegen Jaatoen en daarna Wus tegen Skokova. Want ik heb het idee dat ze even... en ze zijn dan de ijsmeesters en de scheidsrecht tussen het ijs willen controleren. Alhoewel nu... ...de jasjes dan direct ook weer uitgaan. De trainingsjasjes bij Bertrone en Njatun Dus betekent dat dat de scheidsrechters die ik inderdaad zie kijken... ...net na de finishstreep, de plek waar Erbanova... Uh, ...of net voor de finishstreep, de plek waar Erbanova uh, uh, onderuit ging... ...dat uh, daar dus geen schade aan het ijs is toegebracht. En kunnen we de 500 meter nu gaan afmaken met de laatste twee ritten. Betrone Francesca Bertrone, 22 jaar uit Italië... ...nu in de baan tegen Ida Njatun en de enorme... noord die er zijn. En dat zijn er best nogal veel. Die uh, maken dus weer een lawaai. Zorgen ervoor dat de Noorse vlaggen alweer gezwaaid worden. Hier in het uh, viking shipet De Nooren die hunkeren naar een uh, succes bij de heren. Wellicht kunnen Bukko of Pedersen het dit keer wel gaan doen. En ook bij de vrouwen is het mager. Ja, toen is eigenlijk de enige die nog een beetje kan aanhaken een subtopper. En de start van die subtopper van ja, toen tegen Betrone wordt afgekeurd door de starter. Omdat hij een valse start weet te zien bij Francesca Betrone, de 22-jarige Italiaanse. Die nog nooit een EK reed, wel een WK. Vorig seizoen ook hier in Hamar, maar toen kwam ze niet verder dan de 23ste plaats. Voor ja, toen is het haar vijfde Europese kans kampioenschappen twee keer achtste. Dat zeg ik een subtopper dus. Vorig seizoen in Ereveen eindigde ze ook op de achtste plaats. Zet nu haar schaatsen weer neer. In de buitenbaan gaat zij starten. En kijk nu vooruit de leegte in naar de finishstreep. Startposities worden weer ingenomen door haar en Betron. En de tweede start is dan wel goed van deze voorlaatste rit. De 38-78, dat zou me zeer verbazen als, bij de, als een van deze vrouwen aan die tijd van Erbanova gaan komen. 11-28 en 11-41 zijn de openingstijden. En dan zie je al dat ze veel laten liggen in de eerste 100 meter. Het verschil op de kruising is zo'n 15 meter in het nadeel van ja, toen die nu wel haar slag beter weten te vinden, meer snelheid weten over te brengen naar het ijs en in de tweede binnenbocht, dan moet gaan proberen om in ieder geval naar de Italiaanse toe te rijden. Haar leeftijdsgenoten, zeg maar, ook 22 jaar, maar ik denk dat toen, nou, ze komt er dan nu naast en ze is er voorbij, ja, toen wint met de rit. toen wint met de rit, maar doet dat in 40.19. Dat is geen uh, allerbeste tijd voor haar. En Bertrone rijdt 40.24, betekent dat deze vrouwen op de achtste en de negende plaats staan van deze 500 meter. Erbanova nog altijd bovenaan. Chikova op de tweede plaats. Dan Bartleda Kourous, samen met Dimitrieva en Diana Valkenburg inmiddels gezakt naar de vijfde plaats. Joling staat zevende en Nauta veertiende. Maar de beste Nederlandse komt nog en niet alleen de beste Nederlandse ook de beste schaatsster in de breedte misschien wel van de wereld als je kijkt naar alle afstanden. Want uh, vorig seizoen was Irene Wius niet alleen super op het EK Allround dat ze won. Niet alleen super op het WK Allround hier in uh, Hamer dat ze won Over Won, want toen won ze alleen de 500 meter niet. En vervolgens won ze wel de 1500, de 3 en de 5 kilometer. Maar ook op de weken afstanden was Wus natuurlijk super met uh, vier individuele medailles. Plus nog is het goud op de ploegenachtervolging. Ook een fantastisch toernooi gereden eind december, twee weken geleden op het Olympisch kwalificatietoernooi. Ze rijdt nu tegen Julia Skokova, de 31-jarige Russin. En de startprocedure wordt afgebroken. Ik heb het idee dat dat te maken heeft met het feit dat de Nooren aan de overkant. Zeg maar bij de kruising nog aan het uh, applaudisseren zijn. Voor Toen Nato we ook, ook het rode stokje de lucht in zien gaan. In Ereveen hebben ze altijd vlaggetjes. Hier hebben ze stokjes. Het rode stokje, wat je normaal gewend bent uit het uh, atletiek... dat uh, wordt nu niet overgegeven, maar de lucht ingestoken... omdat Skokova te langzaam inzakte. Dat is de reden dat de starter de procedure afbrak. En dat uh, Wüst dus ook nu moet weten dat de tweede start goed moet zijn... Niet zo super zal ze zijn als eind december. Tweede start is gelukkig goed. Al eind december bij het Olympisch kwalificatietoernooi kondigde ze al aan. dat ze heeft toch een beetje gas teruggenomen. Maar ook een Wust 80 op 80% moet toch in staat zijn om dit toernooi te winnen. 1092 voor Wust. Op 1091 voor de goed gestarte. En fel gestarte ook Julia Skokova. Het verschil op de kruising is ook niet zo al te groot hoor. Het is maar een meter of acht, negen in het voordeel van iedereen Wust. Die de binnenbaan heeft verlaten en naar de buitenbaan is gegaan. Skokova heeft de tweede binnenbaan. Bocht. En Skokova komt in de buurt. Wust heeft ook wel goede snelheid in die buitenbocht. En komt met voorsprong uit de buitenbocht. Kan Skokova nog uitversnellen. Ja, dat doet ze wel. Maar ze komt niet meer aan iedereen Wust en Wust komt nog in de buurt van de tijd van Erbanova. Sterker nog, ze wint. 38-77 is de winnende tijd voor Wust. Een honderdste sneller als Carolina. Eh, sneller dan Carolina Erbanova. En dat betekent dat Wust gewoon al begint met een afstandsoverwinning. En daarmee een prima basis legt voor een eventuele derde-. Europese titel allround. Want met 38 houdt zij Carolina Erbanova af van de overwinning op de 500 meter. Erbanova's tijd was trouwens nog gecorrigeerd tot 38-80. Dus daar zit uiteindelijk 300 tussen. En Skokova in 39 komt zij op de derde plaats terecht van deze 500 meter. Wist dus eerste. Erbanova tweede. Skokova derde. En dan kijk ik naar Diana Valkenburg. Die eindigt op de zevende plaats. Joling negende. En dan Komt Yvonne Nauta tot plek 16? De verschillen straks op de 3 kilometer. Wust heeft al een voorsprong op uh, bijvoorbeeld Bagleda Kourous. Misschien wel de eerste zeg maar, goede dame van de lange afstanden van bijna 5 seconden. Valkenburg staat al op 6 seconden. Graaf en Joling al op bijna 8 seconden. Het verschil met Perstijn is al bijna 10 seconden. En het verschil met Sablikova is al 12,7 seconden. Nou, als dat geen goede basis meer is voor een derde Europese titel allround, dan weet ik het ook niet meer. Wist begint dus prima en wint de 500 meter in 38-77. Voor het eerst trouwens dat zij op een allround toernooi de 500 meter wint. Jochem, we kunnen de rest schriftelijk afdoen, denk ik. Nou ja, dat, dat, dat kan je pas na vier afstanden ja, ja. zeggen. Maar dit is wel... Um, de eerste klap is een waar, maar voor iedereen is het gewoon extreem goed als je de 500 meter wint. Uh, Sebastien ook al zegt, nooit eerder gewonnen. In een tijd die iets boven de persoonlijke akkoord is. We hebben dat net even opgezocht. Dus ik zie Herenveen staan online, maar ik geloof niet dat ze 38-44 in Herenveen heeft gegeven. Maar misschien zit ik verkeerd. Uh, maar die 387 is gewoon een hele, hele vlotte tijd. En wat zegt het jou dat ze dan dames als Erbanova en Skokova achter zich laat? <laughs> dat iedereen gewoon echt heel goed is. Ja, hè? Ja, absoluut. Ja. En, ik heb ook niet het idee dat die andere meiden in één keer heel veel minder rijden. Maar ze is gewoon heel erg goed. Is het bij Wust zo? Want Wust klaagt dan op zo'n groot toernooi vaak over haar 500 meter. Hè? Daar is eigenlijk altijd wel iets mee mis. Uh, is het nu een groot voordeel voor haar dat dit niet zo'n speerpunt voor haar is? Dat ze dus heel relaxed die 500 meter nou, eigenlijk wat ingaat. wat je ziet is natuurlijk wel dat Irene zich ook wel op die 1000, 1500 meter richt. En met name ook op een 1500 meter is de eerste 100 meter van belang. Om die goed te openen richting de bocht. En dat is hetzelfde wat je op een 500 meter hebt. Dus in dat opzicht neemt ze dat zeker mee naar de 500 meter. Um, dan is het geen speerpunt. Maar het is wel van belang dat ze dat heeft ontwikkeld. Ook voor de 1000 meter om goed te kunnen openen. En ook voor die 500 meter. Dus ik denk dat ze nu echt zoiets heeft. Dit is een hele goede 500 meter. Ze wint hem niets voor niets. En ze rijdt ook gewoon een hele goede tijd voor haar doen. Dus ik denk dat het alleen maar weer zelfvertrouwen geeft. Dat ze de goede lijn is ingeslagen. Irene Wust wint dus in 38,77. Tweede Nederlandse is Diane Valkenburg. Op plaats 7. In 39,79. 79 Dat is een dikke seconde achter Wust. Steven Dalebout sprak zojuist vlak na haar rit al met Valkenburg. Ah, uh, oh, niet helemaal. Dat is niet heel vlekloos. De start was niet zo goed. De 100 meter staat best wel wat foutje in. Wat gebeurde er bij die start? Uh, ja, volgens mij zit ik mijn schaatsen niet ver genoeg naar buiten. Dat een probleem dat ik al vaker heb. Ik vind het moeilijk om mijn schaatsen open te zetten. En dan kant ik nog naar voren en dan moet je terug naar achter, zit ik het naar achter. En dan is het een beetje zoek op die eerste 100 meter. Aan het einde volgens mij nog een foutje. Maar op zich is... Het rondje was wel goed. Jawel, opening van 11.30 is voor mij zelfs ook nog aardig. En uh, het rondje was wel goed. Met de tijd ben ik wel tevreden. Hier kan ik wel mee starten. Wat wil jij dit weekend? Uh, hard rijden. En als één keer gelukt, dan moet nog drie keer. Soms is sport heel makkelijk, hè? Wat wil je? Hard rijden. Ja, absoluut. En ja, wat zit er voor haar in het vat? Want zij wist hier nog niet precies waar ze zou staan in de eindrangschikking. Want de races waren nog bezig. Ze staat nu op de zevende plaats. Met een hoop dames voor zich. Die we op de lange afstanden wat minder gaan tegenkomen. En ze heeft veel voorsprong op, om maar eens wat te noemen, Pechstein en Sablikova. Ze staat er hartstikke goed, in dat opzicht hartstikke goed voor. Nee, absoluut. We kijken, we kijken nu natuurlijk naar de tijd van iedereen die bij far de best is. Uh, maar kijken we naar met name wat er omheen staat... dan heeft ze het inderdaad echt niet slecht gedaan... waarvan ze eigenlijk al aangeeft dat ze zelf misschien nog wel ietsje beter had gekund. Um, maar dan maakt ze absoluut kans om richting het podium te gaan. En dan zal, met name die drie kilometer... die ze natuurlijk de laatste weken wat moeite van, uh, mee heeft gehad... Moet, nu, moet dan wel goed zijn als ze een hele goede drie kilometer kan rijden. Zoals ze in het verleden heeft gedaan dan denk ik dat zij meteen een van de, van de meiden is... die het eh, Sablikova en Oogbechstein gewoon moeilijk gaan maken. En wellicht ook een graaf. Er zit er bij Valkenburg dit seizoen duidelijk een stijgende lijn in... want het begon vrij belabberd, tot heel slecht zelfs. Ja. En op het Olympisch kwalificatietoernooi zag je al een vorm van herstel. Het, het werd beter, maar het was niet genoeg. En Dat is het zure, dat eigenlijk dat die weg dan te laat omhoog wordt ingestel, ingezet. En ze was natuurlijk vorig seizoen een heel goede weken afstand ook. En dan is het heel erg te maar ja... Um, ze zal het nu uh, recht moeten gaan zetten. En het is vervelend dat het, dat het aan het begin van het zoen niet liep. Maar dan moet je ook wat altijd vooruitkijken. En ik las van de week wat artikelen. En dan zegt ze ook van ja, ik ga weer voor de komende Olympische cyclus. ik vind dat heel moedig om dat nu zo te zeggen. En ik denk dat ze vooral ook de, komende, de afgelopen weken... Uh, na het kwalificatietoernooi heeft gezegd van nou, doe maar even, take de easy. En zorgen dat ik gewoon weer echt hard ga rijden. Want je zag met name op die laatste, langste afstanden... dat ze aan het eind nog steeds een beetje tekort kwam. Ja. Dat moet ze nu goed gaan doen. Andere Nederlandse vrouw voor wie dit heel belangrijk is, Marije Joling. Ja. Die finisht na 40,09. Daar wordt ze negende mee. Wat kan zij daarmee met deze start? Ja, kan ze een prima klassement rijden. Ja, en ik, ik vind het echt koffiedik kijken om te zeggen: van, gaat ze dan voor Diana eindigen of de achter? Maar zij moet gewoon, denk ik, met een normale, uh, normale goede races, moet zij ook gewoon top 6 kunnen gaan rijden. Als je nou kijkt naar die uh, rangschikkingen, we moeten nog wat namen eruit wegstrepen. Dat heb je altijd met een allround uh, toernooi ja. en de, na de 500 meter. Dus dan is het nog een beetje, ja, wie, blijft er nog, wie blijft er nog bij en wie niet. Maar eigenlijk, het is niet meer spannend om de titel, nee. mag je nu al bijna zeggen. Als Wust gewoon doet wat ze normaal kan. Ja, dan wordt. blikover heeft meer dan twee seconden achterstand opgelopen. Ja, Dat is heel, dat is heel groot het gat. Dat is echt, dat is echt bizar. Um, maar pas op, als Martina zich volledig heeft gericht op 3 en 5 kilometer... zou het verklaarbaar zijn waarom met name die, uh, die opening voor haar wat trager is... en de ja. rondje wat trager. Ze heeft natuurlijk ook wel eerder medailles gehad op de spelen op een 25 meter. Ik geloof brons. Uh, maar die 3 en 5 kilometer is echt haar speerafstand. Dus ik denk dat ze dit toernooi echt als uh, opwarmertje voor de speler rijdt. Ja, dan is die 500 meter versabiliekova helemaal niet interessant... Ja, Dat ze dan wat meer afstand pakt. of wat meer verlies neemt op iedereen. Dat neemt ze op de koop toe. Ja, straks na de drie kilometer weten we een stuk meer. Maar mag je nu al zeggen dat um, zonder valpartij. wust voor de titel. en dat de andere namen die we straks genoemd hebben. om de tweede plaats gaan strijden? Ja, twee. eff zich nog zal mengen. Ja, nou, dat denk en ik de wel. De Nederlandse dames. Absoluut. En ook voor Claudia geldt. Iets meer lange afstandsgericht. Misschien nog 1500 meter. Maar dat ga je dan merken op een 500 meter dat ze wat trager zijn. We gaan naar de 500 meter voor mannen. Want uh, die is al begonnen met wat mindere goden. We gaan zo meteen naar de rit van Douwer de Vries. Wie is bij jou de favoriet? Je zei straks al eventjes, doodzonde voor het toernooi. Denis Juskov, de Rus, toch een van de topfavorieten was dat. Uh, is uh, ziek afgehaakt. Ja. Skobrev is er überhaupt niet bij. En Kramer is er niet bij. Is dan Jan Blokhuizen de favoriet? Of uh, Koen Verwij. Uh, ik denk, als ik moet gokken, zou ik misschien gewoon wel zeggen Koen Verwij. Want Blokhuizen is de nummer twee van de afgelopen drie EK's, geloof ik. Hè? Ja. Maar hij heeft wel het afgelopen WK Allround, want ook hier in Hama was, slecht gereden. De 10 kilometer niet eens gehaald. Ja, en je moet af en toe ook een beetje gokken en een beetje bluffen. <laughs> maar eh, kijk, Jan Blokhuizen is natuurlijk wel een prima 10 kilometer laten zien tijdens het kwalificatietoernooi. Um, maar ik denk dat Koen met name op die 500 en 500 meter daar toch de betere schaatsenrijder is. En een hele, voor zijn doen een hele goede 5 kilometer heeft gereden. Ja, en dan wordt het strijden op zijn omgehouden nooit. En ik denk ik dat, dat het wel eens de goede kant op kan gevallen. vallen. Dus ja. daarom zeg ik toch wel Koen en dan Jan. Maar ze gaan elkaar, elkaar heel lastig maken. <laughs> Ploeggenoot van Koen Verwijs staat nu aan de start. Douwe de Vries, Sebas. De afstand waar hij het meest tegenop ziet, Douwer de Vries. Want dit is natuurlijk absoluut niet zijn afstand voor de 31-jarige Vries. Die zijn debuut maakt op een EK Allround. En dat nu doet in met de eerste passen niet helemaal lekker weg. Maar goed, op deze 500 meter zijn eerste EK Allround. Dus voor Douwer de Vries, die in goede vorm is. Hij rijdt tegen een Duitse, Jonas Vloek. Die opent sneller in 10.57, 10.69 voor Douwer de Vries. Die een snelste tijd heeft staan op de 500 meter persoonlijk. Een record van 37-18. Tijd gereden in maart van vorig jaar in Calgary. Bij de belangrijke afsluitingswedstrijden die daar altijd aan het einde van het seizoen worden gereden. Nou, die Jonas Vloek, die komt hier in Gevelden of Wegen voor in deze rit. Hier rijdt Douwe de Vries op grote achterstand. 37-18. Nee, net geen persoonlijk record voor Douwe de Vries. Maar ik denk dat hij met 37-29 helemaal niet ontevreden mag zijn. Want hij zit maar net boven zijn persoonlijk record van Calgary dus. En dan doe je het in Hamar gewoon goed. Als je daar iets meer dan een tiende, 1100ste van een seconde om precies te zijn boven 37-29 voor hem. Jonas Vloek reed ook net geen persoonlijk record. Met zijn 38-66 bleef daar een honderdste van verwijderd. Snelste tijd na drie ritten op de 500 meter bij de Heren. Trouwens op naam van Alexei Zuvorov. Uh, 22 jaar is hij uit Rusland de vervanger van Yuskov En die rijdt wel een dik persoonlijk record. Want hij uh, rijdt met 37-15 bijna 14 de sneller dan dat hij die ooit eerder in zijn carrière deed. De dus Suvorov staat aan de leiding Douwe de Vries op de tweede plaats. Het is nu wachten tot rit 9. Dan krijgen we de tweede Nederlander in actie. Rens Rotteveel gaat het opnemen tegen Sverre Lunde Pedersen. En dan gaat het eigenlijk daarna weer om de laatste vijf ritten... met Bart Swings tegen het Italiaanse talent Giovannini. Daarna Koen Verweij tegen Jan Simanski. De andere pol, Puskarski tegen Harold Silos. In de voorlaatste rit Broedka tegen Nitzwitski. En in de laatste rit gaat Jan Blokhuizen het dan opnemen tegen Hova Bukkoe. Kan Bukkoe het nou eindelijk wel een keer waarmaken ja. of wordt het weer een teleurstelling? Dat is voor de Noor eigenlijk de grote ja. vraag voor dit weekend. En wij sloegen hem eigenlijk al over, hè? Dat is wel heel erg gaaf voor Bukkoe. Ja, misschien uh, derde of vierde. Ja, <laughs> het is, het, het, het, Hij heeft iets om zich heen dat het elke keer net niet lukt. En dat hij niet echt kan winnen. Hij kan die, die status van topfavoriet niet dragen. Nee, of, of hij is net niet goed genoeg. Dat zou het ook kunnen zijn. Maar ik wil, af en toe rijdt hij een hele goede 1500 meter... Um, ik vind het wel dat als je gaat kijken naar de verhaallijnen door de jaren heen... vind ik dan wel weer zo'n jongen die in één kop te spelen, dat het wel lukt. <laughs> en vandaag dan, of dit weekend beter gezegd, nee. het is de thuisbaan ook nog. Ja, het is de thuisbaan en die Noren gaat natuurlijk helemaal uit hun plaat... op het moment dat die Noren aan de start staan. Um, nou ja, hij zal het nu gewoon wel weer moeten laten zien dan. Um. We zagen en hoorden net uh, de race van uh, Douwe de Vries. Dat is een beetje een onzichtbare rijder, hè? daar hoor je eigenlijk bijna nooit wat van. Het is de, de onbekendste ook uit de TVM-ploeg ja. van Sven Kramer en iedereen wust en Koen Wat is eigenlijk zijn rol binnen die ploeg? Nou, Douwe is van origine een marathonschaatser. Hij uh, heeft op een gegeven moment vanuit die marathon... Is naar de langere afstanden gegaan. Ook voor een deel als trainingsmaat uh, erbij gehaald. En zijn rol is vooral ook sparringpartner... en mag eromheen gewoon zichzelf beter maken. En ik denk als we gaan kijken naar de afgelopen weken... dat hij een prima kwalificatie heeft gereden. Maar met name wat ik opvallend vind... is dat hij niet zozeer op de afstanden waarin hij zich waar je van tevoren had verwacht een 15 kilometer uitblinkt... maar dat hij een hele strakke 1500 meter reed. Ja. Dat is ook de reden waarom hij nu het Europese kampioenschap mag starten. Ja. Stiekem toch omdat hij zich gefocust heeft hierop... want hij weet zelf ook wel dat hij op bijna geen enkele afstand een echte kans had. Ja, misschien de 1500 meter, want daar kan alles tegenwoordig. Maar had hij zich eigenlijk al gefocust op die EK Allround? Ik weet dat niet. Dat zouden we moeten vragen. Het is natuurlijk wel iets wat hij er graag bij pakt. En op het moment dat je niet kwalificeert voor de Olympische Spelen... Ja, dan wil je graag een oran toernooi voor een Europese titel. -tunoon. Hij is natuurlijk fantastisch. Hij maakt zijn debuut. Um, ik ben wel nieuwsgierig hoe hij kijkt naar het kwalificatietoernooi en hoe hij dat heeft ervaren. En met name ook of die 500 meter. Ik vond dat echt een verrassing. Zometeen het vervolg van de 500 meter. Aangeschoven is Gert Kluk. Dit is nieuws, Gert. Ja, de Israëlische oud-premier Ariel Sharon is overleden. Sharon was van 2001 tot 2006 premier van Israël. De afgelopen zeven jaar lag hij in coma. Hij overleed dus vandaag, hij was 85 jaar oud. En daarmee verliest Israël een uh, omstreden politicus. Zijn politieke carrière begint in de jaren 70. Daarvoor was hij generaal in het Israëlische leger... Zijn eerste politieke project is de bouw van Joodse nederzettingen in de Gazastrook. Die kort daarvoor is veroverd voor de veiligheid van Israël. In 1982 valt Sharon Libanon binnen. De invasie is bedoeld om de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO te verdrijven. Maar loopt uit op een enorm bloedbad. Bijna 2000 Palestijnen in de vluchtelingenkampen Sabra en Shatila... worden onder de ogen van het Israëlische leger door Libanese christenen vermoord. Een Israëlische onderzoekscommissie houdt Sharon indirect verantwoordelijk... en hij verliest zijn baan als minister van Defensie. In de jaren negentig komt Sharon terug. Hij presenteert zich als de man die Israël veiligheid kan bieden... Hij provoceert vriend en vijand door in 2000 de Tempelberg te bezoeken. Een plaats die voor Joden en moslims heilig is. De Palestijnen zijn woest en de tweede intifada breekt uit. En daar begint het dan weer. En, uh, en zo gaat het uh, nu een paar uur door in uh, Jeruzalem. Rellen, stenen, kogels. En opnieuw gewonden. Na nou, weer een uh, nieuwe dag van geweld hier in de, de stad van vrede. Kort daarop worden verkiezingen uitgeschreven. Sharon wint die met gemak. Als premier reageert Sharon keihard op de Palestijnse opstand. Hij ziet de Palestijnse leider Arafat als de motor achter de Palestijnse terreur. Hij laat Arafats hoofdkwartier beschieten en noemt hem een moordenaar. Arafat moet we over een moordenaar spreken. Het is een moordenaar. Intussen blijven Palestijnen zelfmoordaanslagen uitvoeren in Israëlische steden. Sharon besluit tot een drastische maatregel: een afscheiding die Israël scheidt van de Palestijnse gebieden. De barrière, deels muur, deels hek, staat op bezet gebied en wordt internationaal veroordeeld, maar Sharon zet door. De security fence will continue to be built with every effort. Sharon heeft zijn grootste verrassing dan nog in petto. De man die decennia de beschermheer van de kolonisten is geweest, kondigt aan dat Israël zich zal terugtrekken uit de Gazastrook. De ontzetting bij de kolonisten is groot. Wij willen. Ons niet laten ontruimen. Wij willen onze broeders niet ontruimen. Sharon erkent dat de ontruiming pijn doet. Maar hij zegt dat de nederzettingen in de Gazastrook onhoudbaar zijn. Zoals altijd gaat nu ook de veiligheid van Israël voor. Er zijn te veel Palestijnen in de Gazastrook zonder toekomst. Met veel haat tegenover Israël. Sharon lijkt zijn hand te hebben overspeeld. Hij verliest de steun van zijn eigen partij Likud en stapt eind 2005 uit de partij. Maar de populairste politicus van het land gooit de handdoek niet in de ring. 77 jaar oud richt hij een nieuwe partij op, Kadima. Sharon maakt Kadima's overwinning bij de verkiezingen niet meer mee. Na twee beroertes raakt hij in een jarenlang coma. En Ariel Sharon is vandaag dus overleden, 85 jaar oud. Uh, aan de telefoon, met Ankie Reggers. Ankie, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het nieuws in Israël bekendgemaakt? Nou, het is op het ogenblik uh, sabbat. Dus dan is uh, het meeste... Uh, het, de televisie die werkt wel, maar het is dus net uh, aangekondigd... op alle kanalen, op de radio. Iedereen weet het nu. Iedereen heeft er eigenlijk vreselijk lang op gewacht. Uh, want hij ligt dus inderdaad al ruim acht jaar in coma. Maar toch, nu dat het zo is is het toch hard aangekomen. Voor een heleboel mensen die dus ook politiek helemaal niet eens waren... met Ariel Sharon, is het toch een soort icoon die heen gegaan is. Vele mensen zeggen, een van de laatste echte leiders van... Israël. En je kan ook spreken over verschillende soorten sarons. Want de man heeft dus echt een aantal metamorfoses meegemaakt tijdens zijn leven. We hebben net al even gehoord in het memoriam dat hij veelzijdig was. Hij heeft veel kritiek gekregen voor het bloedbad in Shabbat Shatila. Hij is ook de premier, natuurlijk, die Israël heeft teruggetrokken uit de Gazastrook. Ja dat is juist precies de verandering, zijn ideologische verandering stond hij in het begin van zijn carrière nog bekend als een, uh, ja, als een soort havik, een man van, van oorlog, van geweld. Uh, op een gegeven moment heeft hij dus die verandering meegemaakt en is hij degene geweest uh, ondanks de ontzettende tegenwerking van zijn eigen Likud-partij om dus 7000 Israëlische kolonisten uit de Gazastrook te ontruimen. Dat was een, uh, ja dat was gewoon een klap zover dat, uh, dat hij ook zelf, dus een nieuwe partij daarna heeft opgericht, opgericht. Want hij kon het niet meer waarmaken tegen de Likud. En eh, ik ben een uh, tijd geleden een hele dag op de boerderij geweest van Arik Saron. En daar vertelde zijn zoon. Onder andere dus dat hij eigenlijk ook plannen had om hetzelfde te gaan doen met de Westoever. Maar toen hij dus in dat coma kwam, uh, is daar natuurlijk verder niets meer van gekomen. En het probleem ligt nog steeds hier op tafel in Israël. Sharon, uh, militair en politicus. Uh, het is misschien lastig voor je om dat te schetsen, maar wat is denk je zijn grootste betekenis geweest voor de staat Israël? Hij had leiderscapaciteiten en ik geloof dat dat het probleem is op het moment in, uh, in Israël. Dat er niemand eigenlijk als een echte leider die de moed heeft om ook dingen te doen die dus eigenlijk uh, ja, niet uh, normaal zijn of niet acceptabel zijn, om die toch door te zetten ten behoeve van het land. De enige figuur waar je hem eigenlijk mee kan vergelijken is Menachem Begin, ook een, ook een rechtse likud figuur die uiteindelijk tevreden heeft gemaakt met Egypte. Dus dat zijn de leiders die uh, dappere stappen kunnen ondernemen en... En dat is denk ik ook de betekenis geweest voor Ariel Sharon hier voor Israël. Het is vandaag Shabbat in Israël. Normaal gesproken worden, als ik het wel heb, mensen meteen als overlezen dezelfde dag begraven. Hoe gaat dat met Sharon? Heb je enig idee? Ja, wat ik heb begrepen, het is nog niet openbaar gemaakt wat, uh, wat precies de arrangementen zijn voor zijn begrafenis. Maar hij zal zeker uh, morgen opgebaard worden in de Knesset, in het parlement van Israël. Waar dus de gewone burgers langs kunnen komen. En dan wilde hij zelf niet begraven worden op het, de Herzlberg. Waar dus alle presidenten en, en premiers worden begraven. Uh, hij wil begraven worden op zijn ranch, op zijn boerderij. Helemaal in het zuiden van Israël, in de Negervoestijn waar ook zijn vrouw begraven ligt. Dus daar krijgt hij waarschijnlijk een militaire begrafenis. En inmiddels is het bekend dat er ook een heleboel... Uh, hoogwaardigheidsbekleders uit de wereld zullen komen naar de begrafenis. Dus het, uh, de, de juiste datum weet ik niet. Het zou morgen kunnen zijn, het zou overmorgen kunnen zijn. Daar wachten we nog op. Anke Reggers over Arisharon die vandaag is overleden 85 jaar oud. We gaan terug naar Hamar. Daar is de volgende Nederlander aan de beurt op de 500 meter... van het EK Allround, Sebastian Timmerman dat is Rens Rottevel, de man uit Zuid-Holland, uit Oude Wetering... die niet goed start. Veel valse starts trouwens gezien. Al eerder bij de vrouwen en Jans Wier, de Nederlandse starter in dit herentoernooi... die ja, is toch ook erg kritisch, want ziet nu een valse start van Sverre de Pedersen... die jonge Noor, 21 jaar, de zoon van de Noorse Bondscoach. Nog niet echt bezig aan een superseizoen. Alhoewel, bij de Wereldbekers in Astana en Berlijn zat hij vooral op de 1500 meter... alweer tegen het podium aan. Een outsider dus voor het podium. Vorig seizoen twee keer vierde bij de allround toernooien zowel op het EK Allround in Ereveen als op het WK. En de tweede start is gelukkig wel goed. Allround in uh, Ierenhamer werd Sverreloende Pedersen vierde. Een echte Noorwegen-Nederland dus nu in de baan. Deze 500 meter. Rens op opent in 10.33 En Sverreloende Pedersen was uh, 200ste sneller. En dat zijn nog even een keer de verkeerde openingen voor deze twee rijders. In de wetenschap trouwens dat uh, de jongens weet David Andersson met 36-33 record reed bovenaan staat. En dat is een naam waar we in de komende jaren nog wel meer van gaan horen. Op de baan zie ik Sverre Lunde Pedersen richting Rens Rotterveld komen. Hij zit er bijna naast, maar hij is er niet voorbij. Rotterveld zou hier de 500 meter wel eens kunnen gaan winnen van Sverre Lunde Pedersen. En dat doet hij inderdaad. Hij rijdt 36-66 en dat is geen persoonlijk record. Maar wel een goede tijd voor hem hoor. 36-67 voor Sverre Lunde Pedersen. Ook voor hem helemaal geen verkeerd begin van dit EK Allround in zijn eigen hamar. Loende Pedersen krijgt het applaus van het Noorse publiek. En dat is terecht. Tweede en derde staan ze met die 36-66 en 36-67 voorlopig... achter David Andersson. We hebben negen van de 16 ritten gehad op de 500 meter... bij de mannen de volgende Nederlander dadelijk in de dertiende rit. En dat is Koen Verwij. Jochem uitdager Rens Rotterveel, die was er op het WKO-round in hamar ook bij... in februari, uh, afgelopen februari 2013... Nou, die baan ligt hem wel dus, hè? Want het ging gewoon ook prima. behoorlijk goed. Ja, nee, hij rijdt nu, hij rijdt nu gewoon prima 500 meter. Uh, vlotte opening en lekker doorrijden. En vergeet ook niet zijn tegenstander. Sverre Lunde Pedersen is toch nog wel een jonge gast. Uh, 21 jaar. Um, we hebben het net over favorieten gehad. Ik noem hem geen favoriet, maar ik noem het wel een jongen... die we wel even een beetje in de gaten moeten houden. Van, um, die kan best wel zo zo'n een paar plaatjes in één keer in het klassement gaan, gaan klimmen. In Noorwegen zien ze dat toch als de kroonprins achter Bukko. Ja, dat zou ze, ze heel goed kunnen. En uh, hij heeft uh, ook wel af en toe verslagen. Dus wat dat betreft uh, is het zeker een, iemand waar we ook wel even op moeten gaan letten. En een mooie strijd in een strijd dit weekend voor de Noren. Um, als u net bent ingeschakeld, Irene Wust won eerder in dit uur al de 500 meter bij de vrouwen. Zij doet nu haar verhaal. Ja, dat doet ze. Ja, dat is de eerste keer dat jij een 500 meter wint op een all toernooi. Ja, dat is best wel bijzonder. En hoe ging dat? Ja, ging goed. Voor deze keer, uh, lang geleden heb je in een 38 gereden... En, uh... Hij voelde goed, ik had goede druk, ik had hier en daar op de wissel wel een paar wilde slagen in, maar uh, ja, over het algemeen was het gewoon een lekkere rit en een uh, ja, goed gevoel aan overhouden. Ja, verbaast jij je jezelf dan omdat je nou, iets anders naar dit toernooi leeft dan je normaal gesproken zou doen bij een EK? Ja, in ja, die zin wel en misschien heb ik uh, me voor en voor achteraf uh, in het verleden voor een EK wel eens uh, een beetje te veel opgefokt en stond ik iets te gespannen aan de start, maar... Uh, ja, dit voelt gewoon heel goed en uh, hier uh, hou ik heel goed gevoel aan ook. Want je staat hier dus rustig aan de start? Ja, ja, het is een, uh, een opmaat voor Sochi. En natuurlijk is het EK en ga ik hier zeker uh, voor de titel, en nu helemaal. Maar uh, ja, het is toch iets anders dan uh, als er in een jaar geen spelen zijn. Ja, het is misschien wel heel erg vroeg om te zeggen, maar ben je al met één been kampioen? Nee, nee, We nee. moeten nog drie afstanden gereden worden. Ja, Maar de verschillen zijn erg groot, hè? Ja, we moeten nog wel drie afstanden gereden worden. Ja. En hoe ga je die afstanden in? Net zo rustig als je die 500 meter in ging, Of wordt de druk nu toch weer een beetje hoger? Nee, ik kan gewoon lekker mijn ding doen. En focussen op de dingen die ik moet doen. De plannetjes die we in ons hoofd hebben. En Dan zien uh, we het wel. Dat is wel leuk, hè, schaatsen, als je, als je in vorm bent? Hm. Schaatsen is altijd leuk. <laughs> Iedereen wust tegen Steven Dalebout. Straks nog de drie kilometer voor de vrouwen. En dan weten we echt hoe het ervoor staat... Ja, ze had nog een slag om de arm. En terecht ook, hè. Want ik, Heb jij dat soort vragen vaak gehad? Uh, als ja. je heel ruim voor stond. Nou, het is wel gelopen. Uh... Nou, zo vaak heb ik het niet gehad. Want zo vaak stond ik er niet ruim voor. Maar het is in je hoofd... Kijk, op het moment dat je gaat zeggen... Ja, dan kan ik wel Europese kampioen worden. Je moet... Drie races nog rijden. En op het moment dat je al bezig gaat zijn met het resultaat... vergeet je te gaan schaatsen. En dan kan je de meest rare dingen maken. Dus je wil je het liefst daar helemaal niet mee bezighouden. Je wil je voorbereiden op drie kilometer. Dus het is altijd discussie met de journalisten. Van ja, nou je staat al met één benen. Sta je op het podium? Ja, leuk. Maar er moet nog gereden worden. En als je een slechte kruising hebt... of je moet scherp blijven van start tot finish. Ja, maar toch... Je weet in je achterhoofd of je nou heel dik voor staat Of soms ook een stukje achter en er staat iemand voor je. Je weet het toch eigenlijk wel. Ik snap dat je het niet wil zeggen op zo'n moment. Maar je weet het toch wel. Ja, maar weten is, is, is gevaarlijk. Omdat je je aandacht moet richten op datgene wat je nog moet doen. Dus het is ook het, echt het mentale spel. En dat spelletje kan je niet... Um, dat, dat, daar moet je continu mee bezig zijn. Door dus echt wel bewust te zijn dat je de race moet gaan rijden. Maar dat is in die dan... zin zo'n vraag heel vervelend. Want kan je ja. iemand dan uit zijn enorme concentratie, uit zijn belletje halen? Ja, het is heel vervelend. Omdat je namelijk continu de strijd moet gaan leveren voor de microfoon. Van ja, nee, maar ik mag nog een race rijden. Of ik zelfs, ik moet nog een race rijden. En, ik wil en nog drie zelfs in dit geval. Nog drie ja. races. En dat, je wil je focus op die races die komen gaan. En je wil niet bezig zijn van ja, wat als ik die dan goed rijd dan... Want dan ben je dus niet met je taak bezig met dat schaatsen. En dat is, dat is heel lastig. Ik vond het altijd heel irritant. Want een goed journalist blijft ook doorvragen. En ja, dan moet je continu dat spel ja, gaan spelen. Ja, die wil dat antwoord eruit peuteren. En in dit geval is het ook een zeer terechte vraag. Het is een zeer terechte vraag, maar het antwoord is niet zeer terecht... omdat we het pas eh, 500 meter van de totale afstand hebben gereden. Ja. En wij zouden met z'n allen waarschijnlijk ook heel verbaasd zijn... als zij ineens zou zeggen, ja, ik ga inderdaad winnen dit weekend. Nee, ze zal zeggen, ik wil winnen, ja. maar dat heeft ze al gedaan. En ze, Ik denk dat ze op een gegeven best zal zeggen... Ja, als ik gewoon goed mijn dingen doe, is de kans groot dat ik win. Maar ze zal ook nooit een garantie geven. Want dan krijg je het altijd naar de hand weer eh, als een boemerang terug. We krijgen nog rit 12 tot en met 16 op de 500 meter vol mannen. Met heel veel mensen uit Polen, Sebas. Ja, de Poolse schaatsers zijn goed bezig in, in de breedte ook vooral. En mengen zich toch ook wel links en rechts bij de top. En dat wil Bart Swings ook. Dat is geen Pool, maar wel een Belg. En nu in de baan. Bart Swings, die aan het begin van het seizoen niet zo goed was... onderuit ging op de 1500 meter in Calgary. En eigenlijk die val lang met zich meesleepte tot de World Cup in Berlijn. Daarna ging die van het ijs, won die een marathon in de KPN Cup. En nu keert hij terug ook naar een lange trainingstage in Portugal... waar hij veel gefietst heeft op het ijs tegen het Italiaanse talent Andrea Giovannini. Prachtige naam voor deze Italiaan die Sphinx goed partij geeft op deze 500 meter. Die dan toch, denk ik, door Sphinx gewonnen wordt. Ja, in 36-80 voor hem. 36-86 voor de wereldkampioen bij de junioren. op de 3 kilometer van vorig seizoen. Dat is voor Giovannini trouwens een persoonlijk record met een honderdste. En Sphinx blijft slechts 700ste van een seconde verwijderd van zijn persoonlijk record. Dus 36-80, daarmee staat hij dan vierde achter Anderson, Rotteveel en Sverre. Lunde Pedersen. Maar het is helemaal geen slecht begin hoor. Voor Bart Swings aan dit all-round toernooi. Op dezelfde baan waar hij vorig seizoen bij het WK hier in Hamar als derde eindigde. Toen reed hij dat persoonlijk record van 36-73. Nu bleef hij daar dus 700 70ste van verwijderd. Hij staat met 36-80 op de vierde plaats. Met nog vieren te gaan. Nu komt wij in de baan tegen Jan Szymanski. een van die Polen dus. We krijgen alle vierde Polen nog op de 500 meter. Dat betekent ook dat ze goede seizoenstijden hebben op deze afstand. Want zo wordt er geloot aan de hand van die seizoenstijden. Wat deed Verwij dit seizoen? 36-39 voor Koen Verwij, De Nederlandse recordhouder op de 1500 meter op die afstand. Terwijl hij de valse start trouwens maakt. De beweging, nee de valse start gaat toch naar Tsimanski. Ik dacht de beweging te zien bij Verweij. Maar Jan Zwier die ziet zijn ding. Hij geeft de valse start aan de 24-jarige Paul Koeverweij. Nederlands recordhouder dus sinds dit seizoen. Sinds november, 15 november, om precies te zijn in Schotland, zit hij dan die, dat record over na vele jaren van Erben Wennemars Verwij, De winnaar van die wereldbekerwedstrijd daar in Calgary. De 1500 meter is vooral zijn afstand. Daar gaat hij ook op rijden op de Olympische Spelen. Ja, en die 10 kilometer van morgen, dat wordt eigenlijk de grote vraag. Twee jaar lang reed Verwij geen 10 kilometer. Dus wat dat betreft is dat het vraagteken voor zijn toernooi. is, maar eens kijken hoe die begint aan dat toernooi. Hij begint goed. Goede tweede start voor Koen Verwij, Veel beter dan zijn Poolse tegenstander. Cimanski die wat langer bleef staan bij de start na die eerste valse start. Koen Verwij opent in 10.25. Ietsje langzamer dan David Andersson was. Cimanski gaat mee. Voor Cimanski is het het derde Europese kampioenschap allround. Verwij is begonnen aan zijn vierde EK. Werd derde in 2011 in Colobo. Dat EK waar Sven Kramer toen niet bij was. Hans naar het ijs bij De Pool, bij Simanski. Verwij komt beter door de buitenbocht heen. En gaat Jan Simanski hier verslaan? 36-33 is dat de kloppende tijd. Dan moet Koen Verweij binnen, weten te eindigen. Ja, hoor, doet hij goed? 36-11. Dat is een goede tijd voor Koen 36-11, 36-35 voor Jan Simanski. En nu moet Verwij gaan afwachten wat uh, de ja, sprinters Broetka, Nietzvitski dadelijk nog gaan doen. Maar wat vooral natuurlijk Jan Blokhuizen en Howa Bukko gaan doen dadelijk in de laatste rit. Maar ik denk dat 36-11 helemaal voorheen verkeerd. Het begin is van het all-round toernooi voor Koen Verweij. Het is in ieder geval de snelste tijd voorlopig. Hij rijdt David Andersson op 22 honderdste van een seconde. Szymanski 36-35. Dat is voor de Pool trouwens een persoonlijk record. Daar rijdt hij 400ste van een seconde vanaf. Dus hij verbetert zichzelf voorlopig op plek drie. Betekent dat er in de gezakt is naar de vierde plaats. En we nu in de baan krijgen in rit 14 Harald Silos. Staat in de buitenbaan klaar de led die vooral altijd goed is op de 1500 meter. Dat is een beetje in zo'n allround toernooi het afstand waar hij het beste op moet voor de dag komen. En uh, hij komt uit Insel. Maakt weer deel uit volgens mij van de Speedskating Academy. En hij rijdt tegen Piotr Puskarski. 28 jaar is hij. En die komt uit Polen. Zakt wat langzamer in. En ook nog een beweging bij Silos. En die krijgt dan uiteindelijk de valse start van uh, Jans weer in deze rit. Puskarski. 28 jaar. Maakt op zijn 28ste zijn debuut op een Europees kampioenschap allround. Derde werd hij op het uh, Poolse kampioenschap. Eind december was dat. Achter Jan Szymanski en Sabine Broedka, Maar meer dan. 6,5 punt was zijn achterstand op de winnaar. En dan weten schaatsliefhebbers dat dat heel erg veel is. 6,5 punt op een allround toernooi. Hij staat voor de tweede keer klaar. Zak voor de tweede keer in. En nu zijn ze wel goed weg. Puskarski in de binnenbaan en Harald Silos in de buitenbaan. Betere start voor de pool. Komt beter uit de startblokken dan Silos. Die aan zijn vijfde EK allround is begonnen. En het beste deed in Budapest in 2012. Toen die zesde werd. Maar flink wat laat liggen al op de eerste 100 meter. 10,54 is geen best de 1025 van Puskarski is een veel betere opening. Heeft de tweede buitenbocht de pol en bij Silos de linkerarm nu op de rug in de binnenbocht zit dieper dan de pol komt ook nog wel weer in de buurt dan Puskarski en wie versnelt dan het beste uit? Nou, Silos versnelt beter uit, maar Puskarski behoudt de voorsprong denk ik. Maar het zijn geen toptijden in ieder geval niet de tijden die we bovenaan gaan zien in het klassement naar de 500 meter 36-68 voor Puskarski en Harold Silos die blijft ver verwijderd van zijn persoonlijk record 36. 79 voor de led. En daarmee staan zij op de zesde. En de zevende plaats in het klassement van de 500 meter. Waar Koen Verweij met 36 nog steeds bovenaan staat. Het kampioenschapsrecord staat op naam van Adne Sunderal. Al heel lang. Sinds 15 januari 2035-72. En nu twee uh, sprinters in de baan. Twee 500 meter specialisten. Als je kijkt naar het veld van dit Europees kampioenschap. Allround dan: Sabinjo, Broetka en Konrad Niedzwicki. Landgenoten allebei uit Polen. Broetka. 1500 meter specialist. De Poolse winnaar van de wereldbeker... op de 1500 meter van vorig uh, seizoen. Won ook een wereldbekerwedstrijd toen... op die afstand op de schaatsmel... tegen Nitzwitski, de Pool die uh, meetraint... met uh, de TVM-ploeg. Al jarenlang deel uitmaakt van die ploeg. En dus heeft Gerard Kemkus, nadat hij Koen verwij heeft bijgestaan... even snel een roodjasje aangetrokken... en staat nu met de handen op de knieën... toe te kijken hoe zijn pupil Konrad Nitzwitski... de starthouding inneemt. Weer een valse start. Ja, Je kunt ook niet zeggen dat uh, Zwier... De Jans Wier, dat hij extreem kritisch is. Want je ziet gewoon veel, veel rijders ook echt wel een fout maken. In dit geval was het de binnenbaan. En dat is dus de 29-jarige Bignou Broetka. En Nitswitski. is inmiddels ook 29. Dat werd hij een paar dagen geleden. De tweede dag van dit jaar, de tweede dag van 2014... is hij ook 29 jaar geworden. Heeft al vele EK's gereden. En trouwens ook vaak de 500 meter gewonnen. Dat deed hij al vijf keer... Onder andere hier in Hamer, bij dat hele gekke Europees kampioenschap in 2006... toen bijvoorbeeld het startpistool van Jans Wier weigerde... in de rit van Jochem Uitdagen, maar ook in de rit waar Nietzwietski toen in reed. Nou, nu horen we gewoon één startschot en doet dat startpistool het uitstekend... en is Nietzwietski uiteindelijk toch begonnen tegen Zbigniew Broetka. Broetka dus in de binnenbaan, Nietzwietski in de buitenbaan... opent in 10-12. dat is de snelste opening tot nu toe. En dan moet die 36 -11 van Koen van dadelijk dus ook wel gewoon inzitten... voor Nietzwietski, die nu een richtpunt heeft op de kruising... Beter uitversneld dan Broedka. Snelheid ligt iets hoger, niet veel, maar toch wel iets. Want het verschil wordt langzaam kleiner. En nu moet niet als hij de binnenbocht goed houdt, Het kan wij afmaken op deze rit. In deze rit hij houdt hem net. Maar moet wel ietsje inhouden. En dat kost snelheid. Dat betekent dat Broedka er weer naast zit. En dan wordt het nou oh gelijk 36,07, geen 35er. 36,07 voor beide rijders. En dat betekent dat ze ook maar 400 sneller zijn dan Koen Koenverwij. Dat zegt ook wel genoeg over die 500. Er meter die Koen Verwij reed met die 36.11. Daarmee is Verwij gewoon prima begonnen aan dit EK Allround. Want hij heeft maar 14e achterstand op Broedka en Nietzwietski straks op de 5 kilometer. 36.07 staat er voor beiden. Alhoewel Broedka zijn tijd nu gelijk wordt gecorrigeerd tot 36.06. Dus Broedka was toch iets eerder over de streep dan Nietzwietski en leidt met 36.06. Nietzwietski staat tweede en Koen Verwij derde. Als we Jan Blokhuizen dus in de baan krijgen tegen Buk. Weer in Nederland-Noorwegen dus. Nu tussen deze twee rijders. Nadat nou weer de Rottevel tegen Sverre Loende Pedersen zagen winnen. Dat duel wil Nederland. Rottevel namelijk daar 100ste honderdste, honderdste sneller dan Sverre Loende Pedersen. Nu Nederland-Noorwegen, deel 2. Met Jan Blokhuizen volgens velen de grote favoriet. Na drie tweede plaatsen moet hij dan dit toernooi een keer kunnen winnen. Tweede in Colombo tweede in Budapest, tweede in Ereveen. Achter Skobref en de, die laatste twee edities natuurlijk. Achter Sven Kramer tegen Bukku Die het weet hoe het is om tweede en derde te worden. In eigen land is hij de beste allrounder voor de zevende keer dit seizoen. Noors kampioen round geworden. Maar internationaal moest hij altijd iemand voor laten gaan. Kan die tegen de druk? Hij is goed weg. Veel beter weg dan Blokhuizen. 9-4. 90, is een sprintersopening voor Halwa Bukku. Die dit seizoen hier in Hamar 35-85 heeft. Persoonlijk record zit dicht. Al achter Jan Blokhuis. Hij zit er al bijna, ah, bijna tegenaan. Hij komt er al naast aan het einde van de kruising. Bukku is bezig met een goede 500 meter. Als hij de tweede binnenbocht tenminste houdt. Dat ging in het verleden nog wel eens mis. Maar nu niet. Nu houdt hij die binnenbocht. Maar komt er ook een 35er aan voor Halwa Bukku. Blokhuis probeert mee te gaan. Bukku gaat er rit winnen in 5. Nee, geen 35 Maar wel de winst op de 500 meter in 36 seconden. Exact voor uh, Hoa Bukku, de Noorweren. Die uh, springen allemaal op, veer allemaal op, zwaaien met de vlaggen. Want elk succesje in dit land op schaatsgebied is meer dan welkom. En het succes is dat Hoa Bukku de 500 meter wint in 36 seconden. Exact. En dat Jan Blokhuizen zevende wordt in uh, 36,61. En dat betekent dus dat Koen Verwij op deze 500 meter al tijd pakt op Jan Blokhuizen. Maar Bukku is dus de winnaar van de 500 meter in 36. 30 seconden begin, euh, precies, zou die dan eindelijk een keer dat juk van hem afgooien en een goed allround toernooi gaan rijden en gaan winnen. Ook voor hem trouwens de eerste keer dat hij de 500 meter wint op een EK of WK allround. 36 seconden dus daarachter Boetka en Niedzwiecki staan straks op de 5 kilometer op 6 en tiende, maar we weten ook dat dat niet de favoriete afstand is van de twee Poolse rijders. Dus moeten we vooral kijken naar Koen Verweij die vierde wordt op de 500 meter en 1 seconde en 10 honderdste achter. De stad heeft straks op Howa Bukku. Dan David Andersson en Jan Szymanski op de vijfde en zesde plaats, en Blokhuizen op de zevende plaats. Die zes seconden en een tiende moet goedmaken op Howa Bukku. En even kijken. Vijf seconden moet goedmaken op Koenverwij. Straks volgens mij op de vijf kilometer. Als ik het allemaal goed heb uitgerekend. Dat is allemaal straks die vijf kilometer. Dit was in ieder geval een mooie 500 meter. Die gewonnen wordt door de Noor. En daar zijn de Nooren dan meteen al blij mee. En gewonnen wordt dus door Howa Bukku. Bukku de grote winnaar van de 500 meter. En Koen Verwijs blijft Jan Blokhuizen voor. Ja en Jochem dan... We hebben het er honderd keer over hebben dat Sven Kramer er niet bij is... ...maar Bukko wint gewoon voor de allereerste keer de 500 meter. Ja. Dat is niet Kramerse afstand, dus dat is een prestatie op zich. Absoluut. Nee hoor, ik bedoel, we, we, we, het, we gaan natuurlijk continu vergelijken... ...met wat hij vorig jaar reed op de WK Allround. Ja. Uh, hij is nu honderdste sneller weer. Um, maar dat is, betekent wel... ...ik, ik begin er gewoon als je goede 500 meter rijdt op een Allround-toernooi... ...daar sta je er over het algemeen goed voor. En um, dan kijken we ook al weer wat verder, dan zal... De, Denk ik toch, uh, Bukke ervoor hebben gezorgd dat hij met name 500 meter gericht is. En dan uh, zie ik een Koen wij een hele goede 500 meter rijden. Uh, dan begin ik wel weer meer zin in die 5 kilometer te krijgen. Ja, want want, voor, is dit voor het toernooi heel spannend? Bukkel is de laatste jaren niet meer zo goed bij 5 kilometer. Nee, dus dat kan wel eens helemaal naar elkaar toe kruipen. Toch? Dat kan heel erg naar elkaar toe kruipen. En dan vind ik een Jan Blokhuizen die... ja, Ik denk dat hij op zich gewoon een prima 500 meter rijdt. Maar in Rens-Rotteveel vind ik dat opvallend goed. Uh, en een Bart Swings, uh, waarvan we toch nog steeds verwachten... dat hij tijdens de spelen wat geks gaat doen. althans ik wel. Um, nou, hij rijdt dan ook een behoorlijke 500 meter. Ja, ik denk dat er nog best wel gekke dingen kunnen gaan, gaan gebeuren. En zo wordt het kilometer. toch ook bij de mannen een leuk toernooi. Ja, en die, we moeten ook leuk maken. <laughs> dat gaan we dan doen in de komende vijf uur nog. Want uh, zo direct na twee uur het vervolg van het schaatsen... we sluiten dit uur nu af met tennisnieuws. Timo de Bakker heeft zich niet gekwalificeerd voor de Australian Open. Hij verloor in de laatste kwalificatieronde in Melbourne in drie sets van de 22-jarige Amerikaan Ryan Williams. De bakker kreeg in de tweede set in de tiebreak... bij een voorsprong van 6-5 een wedstrijdpunt dat hij dus niet benutte. Halverwege de derde set kreeg hij last van zijn rug... Hij onderging een medische behandeling en kon daarna weinig meer uitrichten. De bakker heeft nu nog wel een kleine kans... om als lucky loser tot het hoofdtoernooi te worden toegelaten... want hij is de tweede reserve. In het geval van afmeldingen kan hij er dus misschien toch nog bij zijn. Graag tot zo voor het volgende uur.